Renate Kok met het NOS Journaal. In het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol... zijn vanmiddag op drie plekken labines ontstaan. Renningswerkers zoeken in Reuten met helikopters en honden naar slachtoffers. Vier mensen zijn levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Voor één wintersporter kwam de hulp te laat, melden lokale media. Het gebied is ook bij Nederlandse wintersporters populair. Over de nationaliteit van de doden en gewonden is nog niets bekendgemaakt. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft in Colombia het zijn gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Een konvooi met vrachtwagens is nu onderweg. En dat leidt vrijwel zeker tot een krachtmeting met president Maduro, die het leger opdracht heeft gegeven om de hulpgoederen tegen te houden. Ook vanuit Brazilië zijn hulpgoederen onderweg. Of die de grens over zijn is nog onduidelijk. Eerder vandaag hebben Venezolaanse militairen op de grensbrug, volgens een getuige, traangas en rubberkogels ingezet tegen mensen die in Colombia hulpgoederen wilden ophalen. De storing in het computersysteem bij Intertoys... waardoor klanten cadeaubonnen niet of pas na veel vertraging konden inleveren... heeft in sommige winkels tot woedende reacties geleid. In een Amstelveense vestiging werd personeel uitgescholden... en in het gezicht gespuugd. De filiaalhouder besloot daarop zijn winkel te sluiten... maar moest daarvoor hulp van de politie inroepen. De cadeaukaarten van het failliete Intertoys zijn nog tot met morgen geldig. Volgens Intertoys is de storing veroorzaakt door een DDoS-aanval. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt met de studie Nederlands. Volgens de VU zijn er te weinig aanmeldingen. Dit jaar hebben zich vijf eerstejaars aangemeld voor de bachelorstudie. De laatste jaren verdwenen al meer talen uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Zo is de studie Italiaans, Frans en Duits ook niet meer mogelijk aan de VU. Het weer vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen is het opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk de Euro Breakdown. Uur twee. Fijn, vanity. Ben ik klaar voor? Want jij hebt een tip. Ja. Jij hebt een tip? Ja, Bibi-Rexa met. Ja? Oh, dit wordt leuk. Ik heb gewoon echt. gewoon echt, dit is, ja? Ja? Ik ga je er even voor zitten. Ga je er even voor zitten? Ja, ja, ja. Oh, ik ga de filler even... er zelfs even aanpassen voor je. Wat? De filler. De filler? Ja hoor. Ja. Waarom? Oh, wat op. doe je me aan? Mike? Dit is niet grappig. Ik kan er nog niet even iets vinden. Je weet dat ik deze snel vergeet. Les ah. hurra. the last hurrah. De Last ra Van wie? Bibi Rexha. Hartstikke goed. Tip van Vanity. Last hurrah van Bibi Rexha. I'm done with the drinking. I'm done with the smoking. I'm done with the I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas. Just saying, yeah. Farewell tequila, so long my girl reach ladies achieve I hate to leave ya, no want the pressure, I don't need a lecture. Met Les Hurra. Hoe ben je hier aangekomen? Mag ik dat vragen? Um, <laughs> heel ja. eerlijk antwoord. Ja. Ik was net nog even heel snel gaan kijken of er nieuwe hitjes uitgekomen waren. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar dit is en, de eerste uh, keer dat je haar met haar, met haar met haar om de hoek komt. Nee. Uh, niet? nee. Ben je eerder met haar, uh, ja? Oh, ja, een paar keer. Oké. Nou, Bibi-rex. Ja, Bibi-rex. God, de gun, de gun, de gun. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, dus dat is in ieder geval jouw tip van deze week. Dan gaan we ja. door naar ja, de laatste tip ook alweer van deze week. En die is van Simmo. En dat is uh, ja, van, uh, uh, van Nederlandse bodem. En dat is gewoon talent. Wat gewoon wereldwijd uh, ja, is te horen. Ja. Yeah. Afrojack 10 feet tall. I'm clumsy.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 Everjack, Rabel met 10 feet tall. Lekker jongens, we hebben twee tips dus deze week voor jullie. De eerste is van Vanity, Last Hurrah en van Bibi Rexa En de tweede, 10 feet tall, Everjack en Rabel. Heerlijk. Je zei het net zelf ook al, dit is wel een plaat die we al een tijdje niet, gehoord, uh, niet meer gehoord hebben. Ik moest ineens, ik moest, gek genoeg moest ik van de week ineens aan hem denken. Ik weet niet, ik hoorde, ik hoorde een plaat niet eens van hem, maar ik moest ineens, pam aan Everjack denken. Van oud en vertrouwd. Ja, dan denk ik wel gelijk ook weer aan deze plaat. Heerlijk toch? Dus ja, dat sowieso. Hey, dan hebben we nog een uh, vrij hoge binnenkomer. Die is uh, vrij uh, nieuw. Um, en die is binnengekomen uh, op, ja, op welke plek. Dat ga ik natuurlijk nog niet helemaal verklappen. Maar dat die hoog binnen is gekomen, dat spreekt voor zich. Dat is Kaigo met uh, Valerie Broussard. Uh, met Think About You. Daar gaan we nu naar luisteren. En dan uh, gaan we natuurlijk uh, om half negen gaan we weer door met de Euro Breakdown. Dan gaan we de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen. Kijken wie waar is gebleven. En dan gaan wij... Uh, veel meer lekkere plaatje te rijden. Maar eerst de nieuwe binnenkomers dus van deze week. Think about you, Kaigo en Valerie Brossard. We've been quiet. said we'd try it. For a while. But that was years ago. If you see me, if I see you. About bottom, hope out.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 When you came back home to me, darling But I never had it, did I? Your heart's a train, And all that magic we felt was just a Hard and heavy whiskey goodbyes Boy, you know how to make a girl cry We're we'll sleeping in a bed full of lies And now that I'm older, I can see why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 Lekker, lekker. Alleen maar bij de Eurobreakdown. De lekkerste platen op een rij. We hadden net even vier op een rij. Maar dat mag ook wel. Want we hebben veertig platen. Dus ja, probeer zoveel mogelijk te draaien natuurlijk in twee uur tijd. Ja, dat is waar. Heerlijk. We hebben nog wel even goed nieuws voor de mensen die uh, ja, uh, niks, uh, nog niet echt iets specifieks gepland hebben. Heb jij misschien nog iets specifieks gepland? Nee? Nee. Nou, ik heb hier nog even een paar tips. Ja, die zijn klaargezet door mijn lieftallige redactrice. Vanity. Hi. Gooi met je haar <tie> We hebben voor, voor morgen, hebben we in, in ieder geval in Beurt, Rotterdam, hebben we Saba, dat is rapper en producer Saba. Die heeft een indrukwekkend lijstje aan samenwerkingen. zo heeft de muzikant uit Chicago samengewerkt met artiesten als Chance the Rapper, No Name, Mick Jenkins en Smino. En in zijn teksten vertelt hij vaak over zijn complexe leven in Chicago. En zo is zijn laatste album Care for Me gewijd aan zijn neef John Walt, die omkwam bij een steekpartij... Um, dus nogmaals, het wordt in ieder geval georganiseerd in Beurt, Rotterdam. Morgen, dus de 24 e is de aanvang om 8 uur. De tickets zijn 17,50 euro. Dan door naar fans van Post Malone in de Ziggo Dome. Austin Richard Post, beter bekend als Post Malone, is rapper en zanger. en producer uit New York. En in 2015 brak de 23-jarige rapper door met zijn zinger, zinger White Iverson. Waarna hits als Rockstar, Better Now ook hebben gevolgd. En Psycho natuurlijk. De Amerikaanse rapper heeft een herkenbare stem en staat ook bekend om het samensmelten. ...van rock, hip-hop en pop tot zijn eigen genre. Dus nogmaals, waar in de Ziggo Dome, in Amsterdam... ...wanneer? 25 februari, om half acht gaat het beginnen... En de tickets zijn vanaf 56 euro verkrijgbaar. En dan de laatste, Eliza in de Melkweg in Amsterdam. Ooit uh, bekend als Eliza Doolittle. scoorde de Londense singer-songwriter hits met Pack Up en You and Me. Een aantal jaren een nieuwe sound, een nieuwe naam verder keert Eliza terug. En dit keer <lacht> maakt de zangeres verleidelijke pop, jazz en R&B invloeden. En met haar nieuwe album uh, A Real Romantic komt de Britse intense uh, upstairs van de Melkweg opwarmen. Um, waar? Melkweg, Amsterdam. Wanneer? 26 februari. En op 7, om 7 uur gaat dat van start en de tickets zijn slechts 16 euro en 10 cent. Dus, mocht je niks te doen hebben, Post Malone, 25 februari. Sabra uh, van, sorry, Saba op 24 februari in Rotterdam en natuurlijk ook de Melkweg waar Eliza gaat staan, is ook in de Melkweg in Amsterdam en die is op 26 februari. Lekker. Is dit een van uh, zou, zou jij naar een van deze artiesten toegaan? Nee. Nee. Nee. Nee. nee? Niet. Nee. Nou, nah, hoezo niet? Weet niet. Niet jouw ding. Nee. Oké. Okay. Ik zou. Um, het klinkt heel gek zeker voor de mensen die me kennen. Die gaan dit heel raar vinden. Maar ik zou Post Malone zou ik wel een keertje willen zien. Live. Ja. Ben benieuwd ja? of hij nou echt zo goed is uh, live ook als hij. Uh, op de plaat is. Dat snap ik. Dat is meer, maar dat is een beetje, beetje nieuwsgierigheid van, van mijn kant, uh, denk ik dan zomaar. Ja, nee, nee die insteek snap ik. Wel. Dus in ieder geval komt er straks iemand de studio binnenrollen. Binnen nu en tien seconden of zo. Denk je dat we hem dit keer gaan zien? Ik hou mijn ogen wijd open. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit ziet. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Ik wil het weten. Ja, ik hoorde al wel, wel wat gestommel.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 En dat betekent maar één ding: we zitten tegen de klok van half negen aan. We gaan de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen van de Euro Breakdown. We gaan beginnen bij 20, dus uh, Losing It. Fisher vind je er de deze week op plek 20. Stond vorige week op plek 12. Staat al 30 weken in de lijst. En Let You Love Me, Rita Ora. Staat deze week op plek 19. Stond vorige week op plek 14. Vijf plaatsen gezakt. Maar staat al wel weer 21 weken in de lijst. Marshmallow met alone. Staat op plek 18, stond vorige week op plek 25. Is dus, kijk kijken, zeg goed, 7 plaatsen gestegen. Staat 2 weken in de lijst. Breathe, Camel Fat, Christophe en Jam Cook vind je op plek 17 deze week. Stond vorige week nog op plek 11, 6 plaatsen gezakt. Maar staat ook al wel weer 12 weken in de lijst. Fading van L en Verben en Ilira. Staat op plek 16, is dus een plaatsje gestegen, stond vorige week op plek 17 en staat al vier weken in de lijst. Nieuw binnengekomen, hoorde je natuurlijk eerder dit, uh, dit uur. Think About You, Kaigo en Valerie Broussard uh, is nog niet eerder gedraaid, dus, dus op plek 15. Op plek 14 hebben we hoop van de Chainsmokers en Winona ook. Staat al negen weken in de lijst, stond vorige week op plek 5. Is dus wel uh, een flink aantal plaatsen gezakt, de negen plaatsen in totaal. Op plek 13 hebben we EDX, staat 4 weken in de lijst deze week. En met de plaat Who Cares, staat op plek 13, vorige week op plek 10, 3 plaatsen gezakt. En op plek 12 hebben we Better Way You're Gone, David Guetta, Brooks Loot, staat deze week op plek 12. Stond vorige week op plek 13 één plaatje gestegen, staat twee weken in de lijst. Body van Loud Luxury, Brando. 32 weken in de lijst staat deze week op 11. Stond vorige week op plek 9. Twee plaatsen gezakt. En op plek 10 die, uh, hebben we Niels van Gogh met de Pulver De Chester Big Room Remix. Stond vorige week op plek 21. Is dus uh, 11 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. En staat nu drie weken in de lijst. Daar gaan we ook uh, naar luisteren. We hebben straks nog veel meer nieuws voor jullie klaarstaan. Want Douwe Bob die heeft een fan weggestuurd die nogal luidruchtig was. Wat dat nou precies inhoudt, dat ga je straks natuurlijk horen bij de Euro Breakdown Maar eerst... Pulvertum, the Chesto Big Room remix. Van Gogh, Pulverton... op plek 10. deze week in de Euro Breakdown. We hebben uh, natuurlijk uh, nieuws, want uh, er is wat gebeurd... omtent uh, Douwe Bob. Ja, en wat is er nou gebeurd? Want Douwe Bob die stuurt een uh, luidruchtige vrouw... Uh, de zaal uit... Uh, woensdagavond uh, liet uh, Bob een uh, luidruchtige bezoeker uit de concertzaal in Os zetten. Uh, waar hij dat op dat moment dus uh, aan het optreden was. Uh, de vrouw bleef tijdens de nummers van uh, Bob lawaai maken. En daarom heeft Dauw Bob de bezoeker uit het uh, gebouw laten verwijderen. De show was de aftrap van zijn nieuwe clubtour The Shape I'm in. Um, en ja, de tekst is dus letterlijk zo gaan. Hij zei, jongens, is er bewaking? Want ik, ik ga dit niet zelf doen. Uh, de vrouw werkte Doubob erg op de zenuwen tijdens het optreden. En nou had hij dus ook gezegd, ik raad je aan om naar huis te gaan voordat het nog erger uh, voor het dat je het nog erger maakt voor jezelf. Heeft hij vanaf het podium geroepen. Het publiek heeft een, een heel luid applaus gegeven. Schrijft dus AD. En ik vind het heel erg vervelend dat het zo is gegaan. Je bent echt heel egoïstisch bezig en je kan niet verwachten dat al deze mensen stil zijn voor jouw praatje. Dus ja. Dat zeker Dat je gewoon door... Ja, wauw. Ik vind dat wel, uh, wel heftig. Dat je ja. gewoon door de artiest gewoon de zaal uit gestuurd wordt eigenlijk maar, als ware. Hoe kan je het zo ver laten komen? Wat... Dan moet je wel iets heel raar. Ik, ik ben toch wel benieuwd of daar beelden van zijn. Ja, daar ben ik ook. Ik, ik denk wel dat er beelden van zijn. Nou, hoop ik. Maar ik, ik snap niet waarom mensen dat altijd moeten doen. Begrijp ik, ook niet. Maar ja, ja het, is, het, is, het is heel vervelend. Het zal, het zal tijdens bij meer artiesten zijn gebeurd. Maar ja, dat je iemand de zaal uitstuurt, ja, dat, dat is toch wel een dingetje. Dat vind ik wel echt, echt een, een, een pittig, pittig iets. Uh... Best wel heftig. Ja, ja ja ja vervelend vervelend hey, maar wel beter nieuws want Kelvin Harris en uh, de 1975 uh, zijn dus de grote winnaars van de Brit Awards Kelvin uh, Harris sleepte de Brit Awards voor de beste Britse single samen uh, binnen met Dua Lipa voor One Kiss en in totaal won de DJ twee awards in 1975 uh, in ieder geval de 1975 sleepte ook twee awards binnen voor onder andere uh, Britse album van het jaar en woensdagavond vond de Brint Awards plaats in, in Londen. Kelvin Harris won uh, Britse producer van het jaar... en beste Britse single voor One Kiss samen met Dua Lipa. En tijdens Kelvin zijn megamix optreden... heeft uh, Dua ook deze single gezongen. Ook Rag Bone Man uh, zong hun grote top 40 hit Giant. En Sam Smith gaf een optreden uh, van hun hit Promises. Dat is wel pittig. Maar dan vergeet je toch even... dat hij al best wel weer met wat artiesten gewerkt heeft. Uh. Ja... Dus ja, Maar Calvin Harris gaat al heel ver terug. Gaat echt heel ver terug. Het is echt niet normaal. Dat is de eerste plaat die je van Calvin Harris hebt gehoord. Misschien wel. Benieuwd. Echt geen idee? Geen idee? Wat? Ik vergat altijd de namen bij de artiesten. Dus het was altijd van als een lekker nummertje was. Het een lekker nummertje. En die stond dan op mijn... iPod toen die tijd nog. Oh, je iPod? Oeh, old school. Ja, inderdaad. En dan, uh, ja, hoorde ik het vanzelf wel. Eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hey, om even in die sfeer te blijven, gaan we voor jullie Calvin Harris, Promises en Sam Smith gaan we gewoon lekker draaien. Heerlijk, lekker hey, bezig. Don't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 The end. All the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 Come me Perry 365 hoorde je bij uh, de Euro Breakdown. Vertel man. En echt, we zijn alweer bijna aan het einde van uh, ook het tweede uur. Ja, het is onwijs snel gegaan. Ja, het is echt niet normaal. Dat gaat echt, het gaat allemaal. Het gaat, ik moet zeggen dat het altijd wel snel gaat hoor. Er is niet echt altijd een uitzending waarvan ik denk van... Eh, dat had wel wat langzamer gemogen. Eigenlijk was het wat wat wel sneller. Supersnel. Ja. Ah, maakt niet uit. Houd het spannend. Hé, hey, we hebben goed nieuws. We hebben onwijs goed nieuws. En dat is voor uh, ja, uh, de mensen die helemaal gek zijn uh, van de Jonas, uh, de Jonas Brothers. En als mijn redactrice mij even een klein beetje op weg wil helpen... Want ze heeft hem helemaal klaargezet voor me. De leden van de boyband, de Jonas Brothers, komen naar Jonas Brothers. Jonas, wat heb ik nou met Jonas? Jonas. De Jonas Brothers komen na zes jaar weer bij elkaar. De Jonas Brothers, de Amerikaanse jongensgroep... die bestaat uit de broers Joe, Nick en Kevin... zouden na zes jaar nieuwe muziek gaan maken. De band zou daarnaast ook een documentaire over de geplande reunie maken. Volgens de Britse krant The Sun zouden Nick, Joe en Kevin Jonas... vorige week naar Londen zijn gevlogen om hun terugkeer daar te plaatsen. Plannen. De leden van de groep brachten zo'n tien jaar geleden hun laatste album uit. En het was de bedoeling dat zij in 2013 hier een vervolg aan zouden geven. Uh, en daarna ook op tournee zouden gaan. Twee dagen voordat de reeks concerten van start zou gaan, bliezen ze de tour echter af. Uh, ze lieten toen weten dat er een kloof tussen hen was ontstaan. En dat er een grote onenigheid was over de muzikale richting die de band op moest gaan. Drie weken later maakte de jongensgroep bekend ermee te stoppen. Um, dus ja, een nieuw album en een nieuwe documentaire. En daarbij wordt dus gezegd... het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Um, en hun meningsverschillen zijn in de laatste jaren... weer opgelost, meldt een uh, bron aan de Britse krant. Nadat zij solo-successen uh, hebben behaald... en de tijd hebben genomen om te doen wat ze zelf wilden... vinden ze dat, ze, uh, ja, dat nu het juiste moment is aangebroken... om meer, uh, ja, weer samen te komen. En het is dus de bedoeling dat uh, de Jonas Brothers... een nieuw album uitbrengen... en een uh, documentaire uh, gaan vastleggen... die de weg daarnaartoe laat zien. Dus... Was jij fan van uh, de Jonas Brothers? De Jonas John, Brothers. Nee. Nee, niet. Nee. Dat was niet een soort van jouw Backstreet Boys? Nee. Waarom niet? I don't know. Oh, Vanity, <laughs> kom op nou. Ik wil het gewoon ja, weten. Ik, moet heel, ik ben, was vroeger wel altijd wel voor de muziek en zo. Ja, oké. Okay. Maar wat ik al zei... Het was voor mij altijd heel simpel. Mijn broer maakte mijn playlistjes. En dus ik mm -hmm. vond het allemaal wel uh, leuk. Want hij uh, kende mijn smaak wel. Dus... Oké. Okay, ja. Okay. Point taken, denk ik dan maar. Nee, dus ja, goed nieuws in ieder geval. Mocht je helemaal lijp zijn van de Jonas Brothers... dan ja, dan ze komen weer bij elkaar. Het gaat weer, het gaat weer gewoon gebeuren. Dus... Hartstikke goed nieuws. gaan in de tussentijd gaan we verder, want ik heb alweer een nieuwe plaat voor jullie klaarstaan. Dat is van onze lieve Sonny James en Ryan Marciano met In My Mind. We gaan daarna toewerken naar de onthulling van de nummer 1. Wie staat er op nummer 1 deze week in de Breakdown? Dat ga je straks horen, maar eerst Ryan Marciano, Sonny James, In My Mind. I've been lost in my mind. Come and say, help me please You gotta come back and say, oh please won't you say You gotta come back and say Weg, want We gaan door naar de onthulling van de nummer 1. Het is eindelijk zover. We zijn aan het einde gekomen van 2 uur Euro Breakdown. Niet getreurd. Je kan de herhaling tegenwoordig op woensdag terugluisteren. Dus we gaan beginnen. De nummer 10 van deze week. Pulverchum, Chesto, Big Room Remix van Niels Van Gogh stond vorige week op plek 21. Promises Calvin Harris en Sam Smit staan op plek 9 deze week. Twee plaatsen gezakt vorige week op plek 7. Op plek 8 hebben we Don't Call Me Up. Mabel staat sinds vorige week, stond drie weken in de lijst nu alweer. Ja. En sinds vorige week op plek 16 is 8 plaatsen gestegen. Zed en Katy Perry op plek 7 deze week Staat nu twee weken in de lijst. En Speechless Robin Schultz, Ika Sura op plek 6, net als vorige week, staat 13 weken in de lijst. King of My Castle, Horianet, Don Diablo en Keanu Silva. Op plek 5 stond vorige week op plek 8. Drie plaatsen gestegen, staat 4 weken in de lijst. In My Mind, Dainoro en Gigi Agostino. Stond vorige week op plek 4, staat hij nu ook weer, staat 32 weken in de lijst. En Who Do You Love, The Chainsmokers en 5 Seconds of Summer. Stond vorige week ook op plek 3 en zat 2 weken in de lijst. Giant Kelvin Harris is nog een tip geweest van Patrick met Rag and Bone Man. En Stond vorige week op 2, nu ook op 2. 6 weken in de lijst. En dan hebben we de nummer 1, de absolute nummer 1, de onverslagen nummer 1 van uh, ja, de Euro Breakdown in dit geval. En dat is Happier van Marshmallow. Stond vorige week natuurlijk ook op nummer 1. Staat al 26 weken in de lijst. Van de Euro Breakdown. En is dus niet weg te denken. Opnieuw zijn plaatsje verdiend. Staat hij er volgende week nog steeds? Dat gaan we volgende week horen. Vanity, het is te snel gegaan. Nou gaan afsluiten. Uh, ja. Wat jammer. Zeker. Maar we gaan door. Happier, Marshmallow en Bastille. I want you to be happier. When the morning comes. we see what we've become.